7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Bijleveld van Defensie heeft een motie van wantrouwen van de oppositie overleefd. Die was ingediend omdat de Kamer tot twee keer toe onjuist was geïnformeerd... door Bijlevelds voorganger Hennis. Die zei dat Nederland in 2015 niet betrokken was bij bombardementen in Irak... waarbij burgerdoden waren gevallen... terwijl ze toen al wist dat wel degelijk dat was gebeurd... Bij de aanval op een IS-fabriek van autobommen kwamen zeker 70 onschuldige burgers om het leven. In het debat bood Bijleveld haar excuses aan voor het verkeerd inlichten van de Tweede Kamer. De motie van GroenLinks werd gesteund door bijna de hele oppositie, maar de coalitiepartijen en enkele oppositiepartijen hielden Bijleveld in het zadel. In het zuiden van Thailand zijn 15 beveiligers doodgeschoten bij een controlepost. Nog eens vijf mensen raakten gewond bij de aanslag in de zuidelijke provincie Yala. De verantwoordelijkheid voor de aanslag op de vrijwillige beveiligers is nog niet opgeëist. Maar de autoriteiten vermoeden dat er islamitische separatisten achter zitten. Er woedt al jaren strijd in drie zuidelijke provincies van Thailand, waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Sinds 2004 zijn daarbij bijna 7000 mensen omgekomen. Ajax is er boos over dat de scheidsrechter in de Champions League wedstrijd tegen Chelsea gisteravond twee keer rood uitdeelde vanwege één actie op het veld. Blind en Veldman werden uit het veld gestuurd. De wedstrijd kantelde daardoor. Chelsea wist in Londen uiteindelijk van 1-4 terug te komen tot 4-4. Ajax trainer ten Hag riep de UEFA na afloop op om de schorsingen van Blind en Veldman op te heffen. De afdeling scheidsrechterzaken van de KNVB zegt dat scheidsrechter Rochie volgens de regels heeft gefloten. Hij mocht twee keer rood uitdelen. Het weer. In Zuid-Limburg blijft het vandaag regenachtig. In de rest van het land schijnt af en toe de zon. Kan ook een lokaal buitje vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen meer regen en een graad of 8. Vrijdag en zaterdag is het weer droger en komt de zon er aardig bij. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit van de ANWB.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 In de duinen met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf, ontdek de ander, ontdek zandvoort. Zand voort, zand voort, zandier is haal ze: Dag of nacht je weet dat het te laat. I'm hey.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 drink will flow and blood will spill. And If the boys wanna fight, you better let them. That you box in the corner, blasting out my favorite song. The nights you get warmer, it won't be long. Won't be long, to summer comes Now that the boys are here again. I need a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 You no.